Jan van der Putten met het NOS-journaal Geld in een vakantiehuis. De verkoop van de huisjes is vorig jaar met 20% gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ook zijn er vorig jaar veel nieuwe vakantiehuisjes bijgekomen, zo'n 1200. Volgens de makelaars komt de populariteit van de recreatiewoningen vooral doordat de spaarrente laag is. Mensen investeren hun spaargeld daarom liever in stenen. De persoonlijke gegevens van zeker 100.000 Nederlandse leaserijders hebben op straat gelegen door een slechte computerbeveiliging bij leasemaatschappijen. Volgens het AD waren onder meer namen, adressen en leasecontracten van de klanten bij tientallen leasemaatschappijen in te zien via een gedeelde dataserver. Dieven zouden daardoor bijvoorbeeld kunnen achterhalen op welke adressen moeten zijn om een bepaald type auto te stelen. Of dat ook is gebeurd, is onbekend. Het beveiligingslek zou inmiddels zijn gedicht. Carla Del Ponte, de voormalige aanklager van het Jeroslavië-tribunaal... stapt uit een VN-commissie die mensenrechten in schendingen in Syrië onderzoekt. Volgens Del Ponte heeft de commissie in vijf jaar tijd niets voor elkaar gekregen. En lukt het niet om oorlogsmisdadigers in Syrië aan te pakken. Del Ponte noemt alle partijen in Syrië slecht. Zowel de regering van president Assad als de oppositie. Die volgens haar tegenwoordig vooral uit terroristen en extremisten bestaat. President Maduro van Venezuela zegt dat acht mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor een mislukte opstand op een legerbasis. Twee opstandelingen zijn gedood en nog eens tien zijn voortvluchtig. Gisteren zeiden de mannen in een videoboodschap dat ze de grondwet willen herstellen. Volgens Maduro is de opstand gefinancierd door tegenstanders van Venezuela in Colombia en Miami. In Rotterdam is een kerkgebouw verwoest door een grote brand. De torenspits en het dak zijn ingestort. De rest van het gebouw wordt waarschijnlijk gesloopt. Bij de brand in de wijk Sjaarloos vielen geen gewonden. Het weer, veel zon, het blijft droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOSJune. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Het teken van de reggae, want het is high tides en good vibes op het uh, strand vanaf uh, twee uur. Dus ja, wij van CFM uh, doen daar uh, zeker aan mee met deze van Pieter Tors. Je hoorde Johnny B. Goed. Kijk, komt de klok voor me, 7 over 2, Sanford, goedemiddag. En welkom bij Sanford op zaterdag. We zijn er weer, Albert-Jan. Goedemiddag, en hoe was jouw week? Uh, nou, ik zal de terminologie gebruiken die onze Weerman uh, gebruikt.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 En gaan we Sunny Days krijgen? Nou, dat is de vraag die we straks gaan stellen aan uh, Lex van der Horm. Om half drie hoor je het met, de, uh, met het weerbericht. Hier is Armin van Buren. No.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 Ja, mocht ons weer eenmaal Lex van de horen op dit moment luisteren... we zijn er helemaal klaar voor, Lex. De Sunny Days. En vandaar dat we ook rijden deze van Armin van Guren. We het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, CFM niet alleen 24 uur per dag op de radio, maar ook op tv. En wil je kijken naar uh, CFM TV, dan ga je naar kanaal 40, digitaal via Sigo. Is hier een klassieker van Joe Bartan?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 Al geruime tijd uh, wens ik het fractievoorzitterschap van mijn partij... over te dragen aan een jonger lid van mijn fractie. Van ongeveer twaalf jaar dat ik de eer heb gehad... namens D66 in de Zandvoortse gemeenteraad zitting te nemen... ben ik acht jaar fractievoorzitter geweest. Een reden voor mij om een stapje terug te doen is het plaats te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 Om praktische reden zal ik op 1 september aanstaande plaats maken voor de nieuwe fractievoorzitter. Al dus de brief aan burgemeester Nick Meijer. Ja, wat gebeurt er nogal bij de Verlennepweg, albert -Jan? Je zou er maar wonen, hè? Je <lacht> zou er maar wonen. Wil je het zelfs nieuws nalezen? Dat kan, hè? Gewoon even gaan naar de Google Store, App Store of de Play Store... en download hem nu, de ZFM Zalvoort-app. Zoek gewoon even onder ZFM Zalvoort en je vindt hem zo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 Serieus, Lex bij deze plaats. Ja, he. Ja, jeetje, jeetje. De weather with you. Ja, ik draai hem even speciaal. Uiteraard voor onze weerman Lex van der Horen. Je hoort hem zo dadelijk om half drie bij CUV Met een weerbericht voor de komende dagen. Eerst gaan we weer naar het Zalforsche strand. High Tides en Good Vibes. Met deze van Wayne Wade en Lady. Lady, I'm your night and shine.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 Ik laat de cheerleader. Nee, hij is geen cheerleader, hij is gewoon weer man hoor. Lex van de horen. goedemiddag Lex. Dat wil je. Nou, dat wil je. <laughs> goedemiddag Lex, de <the> cheerleader. Ja. <laughs> Hoe is het ermee? Uh, nou, uh, ik heb niet zo'n beste dag vandaag. Hé, hey, wat dan? Nee, mijn weerbericht klopt het niet. Oh jeetje, oh jeetje. <laughs> heb je me inmiddels uh, weer uh, met de kaarsgaven uh, ja, bijgewerkt? Ja, ik heb hem wel bijgesteld, maar ja, okay. uh, dat is niet de bedoeling. Jo. Uh, maar uh, het is dus. Uh, het zou eerst uh, vanochtend zou het opklaren en dan zou het vanmiddag uh, <coughs> periode met zon uh, zouden we hebben, maar.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 Dus, dat is het voor vandaag. Dat ei ben ik kwijt. Ja, ja, ja. ja. Van de week al hele discussies uh, op uh, tv. Wanneer gaan we nou echt de zomer krijgen met het uh, weer? Is dat morgen of niet? Morgen. Morgen? morgen. Ja, morgen. Ja, het gaat gebeuren. Ik ja, moet grijzen ja. vrij ja. zijn. Ja. <laughs> Daar is hij dan. Ja. Ja. Nee, morgen dan is het uh, de hele dag zonnig. Met een uh, matige westenwind.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 en de maximumtemperatuur, ja, die gaat dan omhoog naar de 22, ja, omdat die dan uit het zuidwesten komt, hè, de die ja. ja. zachter. Ja. Dan, uh, ja, nou, dan, doen we de deur weer dicht. Dan is het dinsdag weer meestal <lacht> Is het weer gebeurd? Ik denk dat wel is het weer lacht gebeurd. Lacht. Heeft het dan weer lang genoeg geduurd? Uh, ja. ja. <lacht> dat zijn die Hollandse zomers, hè? Dat ja. Is, uh, ja. Het duurt nooit lang? <lacht> Voor je het weer beter vanaf? Ja. Uh, ja. Dus dan gaan we dinsdag weer andere dingen doen.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 We doen het regelmatig bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Terug naar de jaren 80 zo ook met deze klassieker van uh, Laura Birneken. Dat was de self-control. Nou, zo dadelijk gaan we live schakelen naar uh, Stram Pafioen Storm. Want vanaf twee uur is uh, daar gestart High Tides and Good Vibes. Een uh, reggae-festival. En Willem Bruist is daar voor ons aanwezig. Maar eerst deze van Kelvin Harris.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 ik heb vanmorgen dat ik maar één ding ik vergist. De...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 Uh, alhoewel, nu kijken naar achteren, die woorden neem ik gelijk weer in, want het, uh, het begint echt te lopen nu. De sfeer is goed, de weer is goed en uh, de organisatie uh, is, is geweldig hier. Dus, uh, ik heb er trouwens bij me staan. Uh, Wie heb je bij de microfoon? Dat zijn mensen die heb ik al eerder uh, uh, aan de microfoon gehad, namelijk in de studio, nog niet zo heel lang geleden. Tijdens de reggae-uitzending van Willem Bruis. Misschien weten jullie nog. Ja, ik weet het nog. J Jij weet het nog, hè? Heel duidelijk, ja, klopt. Maar ik heb hier dus te staan, Carlos, ja, en, uh, ja dat was inderdaad, dat is die dame met die dreads en uh, die andere meneer met die dreds. Ja. Hé, hey, dat is Carlos, ja, dat is Carlos, ja, dat moet je niet filmen, dat weet ik. En uh, nou, dat, daar schuif ik als eerste naartoe, want Carlos is één van de organisatoren, zeg ik dat goed, Carlos, van dit evenement. Of, nee, dat is Carla, dat is Carla. Ja, jullie doen zo verschrikkelijk veel ja, samen, ja, ja, ja. Ik, kan, ik kan niet kijken of jullie zenden samen mee beter.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 Uh, als een soort tribute To die uh, periode En dan s'avonds uh, Gaan we uh, Donovan T. J begeleiden Die speciaal vanuit Londen over vliegen Om een uh, mooie show te geven En smiddags hebben we ook nog uh, Black O'Malley Ik komt uit uh, Kenia Oorspronkelijk Maar woont in Rotterdam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 Komt helemaal goed. En uh, ja, nou inderdaad, wat ja, je zegt, tot zover. Uh, tot de volgende ronde, zal ik maar zeggen. Zo okay. is het, uh, Willem. Dankjewel voor dit moment en heel veel plezier daar, hè? Oké. Okay. Hoi. Dat was Willem Druijs vanaf het strand, jawel. High tides and good vibes. Nou, hebben we ook bij CFM met Rita Marley. Hier is One Draw. I wanna get high. So high. I wanna get high. Get high. Speciaal voor alle reggae-liefhebbers die op dit moment luisteren. Rita Marley was dat. En One Draw. Nou, we gaan uh, al zo'n beetje op naar het nieuws. En weer van drie uur. En onder meer draaien deze nog voor.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 proud to beg, second chance you'll never get, and yeah, I know how